Kees Groot met het NOS-journaal. Man Alexandre de Juniac van Air France KLM legt zijn functie komende zomer neer. Hij wordt voorzitter van de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen. Uiterlijk begin augustus wil Air France KLM een opvolger hebben benoemd. De Juniac begon in 2011 als directeur van Air France en is sinds 2013 de hoogste baas van het gehele concern. De premier van IJsland, Gunlaugson, is afgetreden. Zijn positie was onhoudbaar geworden door onthullingen in de Panama Papers. Gunlaugson investeerde via een Brits belastingparadijs geld in IJslandse banken. Daartegen kwam veel protest. Gisteravond eisten duizenden mensen in Reykjavik zijn aftreden. Gunlaugson had de IJslandse president gevraagd het parlement te ontbinden... om verkiezingen mogelijk te maken. De president weigerde en nu is de premier opgestapt.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 naar het tweede deel van uh, CFM in de avond live. Mijn naam is Roy van Bureningen en wel leuk dat u luistert. We zijn er tot 9 uur met uh, allerlei leuke uh, Nederlandse producties uit uh, de regio, maar ook uh, gewoon Nederlandse muziek. Niet alleen Nederlandstalig, maar ook Nederlandse plaatjes, uh, zoals natuurlijk uh, was u net te horen uh, Miss Montreal met uh, Say Heaven, Say Hell. Hier op CfM Zandvoort. Dit tweede uur gaat u luisteren natuurlijk zometeen naar de dubbelhit. Wat zou de dubbelhit van deze week zijn? Het verzoekkwartiertje gaan we natuurlijk ook doen. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En uh, ja, u kan ook altijd een uh, vraag stellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uw 1 april grap van afgelopen week. Laat het gewoon even weten via de telefoon of op onze Facebook. Uh, dat is www.facebook.nl of.com slash ZFM in de avond live. We gaan uh, lekker luisteren naar het volgende nummer. Dapper en Sterk van Jim. Dat is zeker alweer een tijdje geleden. Ik zoek heel mijn leven. En toen lijkt zo dichtbij. Dus altijd zal ik doorgaan. Want jij hoort bij mij.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 Dus het is tijd je weg te sturen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 Het was, uh, ja, ik leef niet meer voor jou, van uh, Marco Borsato... die zijn uh, ja, eigen, ja, eigen première van de week had. En dat uh, was uh, van de uh, ja, musical Sky. Samen met, uh, met zijn uh, grote vriend John... Die, waar hij ook de muziek natuurlijk van maakte. Van Marco Bosato hoorde u in ieder geval hier op CFM Zandvoort. Zometeen gaan we richting de dubbelhit. Het is een oude gauwe kan ik wel vertellen. En een oude gauwe heeft te maken met een liedje... die uh, ja, hier uh, uit is gebracht door uh, een Nederlandse zangeres. En natuurlijk een uh, andere zangeres. En uh, dat uh, hoort u zometeen hier op CFM Zandvoort. U gaat luisteren nog naar Mick Harre. Wordt wakker Nederland.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 Bent. Jij bent de ruggraad van ons. Je stem nu eindelijk horen, laat ze weten wie je bent Word wakker Nederland, het is tijd voor wat gezond verstand Kom, sta op en laat je zien, en neem het heft in eigen hand Word wakker Nederland, dat men jou niet meer Mikar met, met Word, Word, Wak, Word Wakker Nederland al een tijdje terug uitgebracht. Toen presenteerde ik nog entertainment voor u op de zaterdagavond. Samen met Rudy Nicola. Ja, het programma is er al weer twee jaar niet met ons. Hij is wel, wordt trouwens wel door. Fred uh, gepresenteerd natuurlijk. En uh, ja, dat uh, was wel een hele leuke uitzending toen met Mick uh, aan de telefoon. En uh, toen uh, had hij dit uh, plaatje net uitgebracht en ik kwam hem toevallig tegen in de platenkoffer. Weer een plaatje uit de platenkoffer. Lekker oude wets. Uh, wij gaan door uh, natuurlijk naar ons vaste item en dat is de double hit Dit keer een double hit een Engelse double hit En een Engelse double hit bedoel ik wel met een Nederlandse artiest er natuurlijk in, want dat is wel de voorwaarde van dit programma, want wij draaien alleen maar Nederlands Producties tijdens onze uitzendingen van CFM in de avond live. En uh, zometeen hebben we het verzoek, kwartiertje. Heeft u een verzoekje? Dat kan 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Of doe een verzoekje via onze Facebookpagina. Uh, Facebook.com/ZFM in de avond live. In ieder geval, dit is nog steeds CFM in de avond live. En uh, wij gaan uh, ja, de dubbel draaien. En dat is uh, Lisa Louis. Met halleluja. Lisa Lewis met Halleluja hier op CFM gezand wordt. Dit is nog steeds de dubbelhit natuurlijk. Uh, daar hebben we Lisa voor gekozen. Met uh, Halleluja. En er is natuurlijk ook een andere versie van. En dat, uh, ja, die, daar zijn we nu even mee bezig. En dat uh, is deze versie. She tied you to a kitchen chair She broke your throat and she cut your hair And from your lips she drew flow Holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah. God above all i've ever learned from love was how to shoot somebody who i drew yeah. it's not a cry that you hear at night it's not somebody seen the light it's a call and it's a Buckley, met Hallelujah. Dat was onze dubbelhit van vandaag. En ja, de eerste Louis natuurlijk. En nu Jeff hier, ja. op Cfm's antwoord met de dubbelhit van vandaag, Hallelujah. En uh, volgende week gaan we weer allemaal zien. Dan hebben we ook een oude gauw hoor. Dat is, wel, dat is misschien wel heel erg leuk. En die heeft alles met chaotic te maken. Dus dat is wel een uh, leuke, leuke toevoeging aan het programma. We gaan uh, luisteren binnenkort. Zijn ze, ja, over een maandje of zo bijna. Uh, zijn ze in de Amsterdam Arena. En ik heb het natuurlijk over uh, de toppers. Wat ben je zonder vrienden? Dat hoort u hier op ZFM Zandvoort in de avond live. Is. Er kan altijd iets misgaan. Als je een kans hebt gemist, na elke val moet je opstaan. Als het je te veel wordt en je het even niet meer weet, is er altijd iemand. Dus waar je lief en leed mee, nee. Oh, een vangt je op als je het wil Vaak gezoond diep in mijn droom. En jij loopt soms mijn deur. Stiff Suggest hier op CFM Zandvoort. Een oud uh, groepje, ja, en ze kwamen uit Zandvoort. Dat is wel weer een tijd geleden, geloof ik, 2008. Eh, Daar ze op uh, tijdens het Gala in Zandvoort... Uh, bij de Beach toen de tijd. En uh, ja, wel heel erg leuk om even dat liedje terug te luisteren. Weer zo'n plaat uit de platenbox, natuurlijk. En weten wat ook leuk is? We gaan een nieuw item behandelen vanaf vandaag. Een tv-tune. Dat lijkt me leuk. Een tv-tune van vroeger of van nu. Het maakt niet uit. Heeft u een tip? Dat kan natuurlijk via onze Facebookpagina facebook.com slash zfm in de avond live. En daar laat een berichtje achter en dan ja, gaan we hem zeker behandelen. En nu heb ik eentje gevonden. Dat is alweer een aantal jaren geleden. Um, is, is, is er natuurlijk een uh, nieuw talentenjacht ontstaan. Dat heette toen Idols. En Idols is uh, terug natuurlijk elke woensdag vanaf half negen op RTL 5. En uh, daar zijn ook nog wel wat kritiek op gekomen de afgelopen tijd. Dat de jury niet heel erg leuk zou zijn. En een beetje te arrogant. Zoals Jamai, die heel erg arrogant zou overkomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Idols de afgelopen tijd niet gezien. Ik ga ze zeker nog eens een keertje bekijken. Um, maar uh, die tune hebben we dit keer gekozen. Dus we gaan er even naar luisteren. Ja, dat was de tune van Idols. En dat is uh, zeker alweer een uh, tijd geleden. Wat de tune volgende week is, dat uh, horen wij uh, in ieder geval uh, volgende week. Of uh, laat de tip natuurlijk even achter via onze Facebookpagina. Um, ja, voordat we het verzoekkwartiertje gaan doen. Want er is al zo meteen uh, een paar verzoekjes binnen. Laat het gewoon weten. 023 573 0393. Nogmaals, 0235730393 0393. En uh, ja, wij gaan uh, in ieder geval uh, daar uh, zometeen naar luisteren. Naar de verzoekjes die we binnenkrijgen. We gaan in ieder geval eerst luisteren naar Chaotic Dam. Oh, dat was Idols nog. Dat is Idols heel erg uh, aan het doen. Kijk ja, Dam. Dat is een ander uh, Idols-achtig programmaatje. Dat was uh, Starmaker Maker toen de tijd.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 Dat is uh, Dem uh, van uh, Chaotic hier op CFM uh, Zandvoort. Ja, ik heb hem toevallig uh, van de week heb ik, uh, de hele cd geluisterd. Het was wel even leuk om ze weer eens even allemaal ook terug te horen. En daar is één liedje, die wordt volgende week dubbelhit. Nou, heeft u ook zo zin in een feestje? De Koningsdag komt natuurlijk langzaam handen weer aan. We hebben nog een, uh, ja, een klein maandje. En dan uh, gaat de feesten weer losbarsten. Ook hier in Zandvoort, kan ik u vertellen. Um, ja... In Café Koper gaat er een zanger optreden... die toevallig van de week bij ons... of vorige week in onze uitzending was. Dat is Wilfred Belles. Hij gaat vanaf twee uur optreden bij Café Koper. En daarom hoort het liedje zeker in dit programma Vandaag Thuis. Het is aangevraagd door Valerie hier op CFM Zandvoort. Ze heeft net gebeld via onze ja, tiplijn. En dat kan. wij gaan hem lekker draaien. Ga met me mee van Wilfred Belles. Samen met z'n twee, ee, ee, -e -e. Naar een café, e -e -e -e. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil het even uit. Een hey, hey, hey. Naar een leuk café, hee, hey, hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Gaan we naar de mee, naar een leuk café, hee. Hey, hey. Niets houdt ons tegen, geen wind, geen regen. Ik wil even uit. Met Koningsdag Wilfred Bellis is uit te uh, beluisteren. In ieder geval uh, te zien bij Café Koper. Om uh, een uur of twee, geloof ik uit mijn hoofd. Uh, het volgende plaatje is een uh, verzoekje voor Sander en, uh, en uh, Jonas. Die uh, toevallig hier ook in de keuken achter zitten. We gaan gewoon lekker draaien. Henk Dissel met één bom.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 Aan geen moment en pakt me volop op de mond en hart. er onvoorstelbaar in een vlucht. zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen naar de staat. Jij bent een bon die keihard inslaat. Je aas zit geen moment en pakt me volop op de mond en hart. er onvoorstelbaar in een vlucht. zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef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 Ja, ja, ja. Dit betekent, uh, ja, als je dit nummer hoort, toch dat we aan het einde zijn van het programma CFM in de avond live. Volgende week zijn we natuurlijk weer van 7 tot uh, 9 hier op CFM Zandvoort. Wat we dan gaan behandelen, dat kan ik u nog niet zeggen. Maar het zou wel weer heel erg gezellig worden. Hou ons Facebook uh, vooral in de gaten of like onze pagina CFM in de avond live. Facebook.com slash CFM in de avond live. Wij gaan nog eventjes een uh, plaatje voor u draaien en wij zijn volgende week bij u terug met uh, hetzelfde programma en dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot volgende week, bye bye. I will show you where I'll never be alone again. Not